uur. Het NOS-journaal. de Jong. Goedemiddag. Nederlandse honkballers winnen voor het eerst de wereldkampioenschap. Leers noemt nieuwe asielprocedure een succes en Fransen kiezen socialistische presidentskandidaat. Het weer volop zon met in het noorden een graad of 11. In het zuiden wordt het zo'n 14 graden. Er staat een zwak tot matige zuidenwind. Vanavond vanuit het westen meer bewolking. Morgen wisselen bewolkt en een graad of 15. Vanaf dinsdag meer wind en kans op een bui. Ja, Nederland is wereldkampioen!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 Echt een unieke prestatie van de Nederlandse honkballers vannacht. Dankzij een 2-1 overwinning in de finale op Cuba... is Oranje voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen. Honkballer Sans ging met een positief gevoel de wedstrijd in. We waren er echt wel uh, van overtuigd dat we zeker uh, dit konden winnen. En uh, dat hebben we zeker ook bewezen aan de wereld. Het was echt ja, uh, een lekker gevoel, uh, een overwinning. Uh, iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan in Nederland. En uh, iedereen was echt uh, vet blij... En ja, het was gewoon een heerlijk gevoel om mee te maken. Een gevoel dat technisch directeur van de honkbalbond Robert Eenhoorn herkent. Ja, zo'n onbeschrijfelijk gevoel. Ik bedoel, uh, de primax langzaam is opgebouwd. Hè. Eerst uh, het behalen van de finale. Ja, dan uh, zit je die te kijken en dan zie je uiteindelijk dat hij uh, dat ook gewonnen wordt. En, uh, ja, dat is een gevoel uh, dat, is, dat is moeilijk uit te leggen. Technisch directeur Robert Eenhoorn. Minister Schippers heeft namens het hele kabinet... de Nederlandse honkballers gefeliciteerd met hun wereldtitel. Ze noemt het een unieke prestatie, sportief en mentaal. Als je binnen twee dagen twee keer van honkbal-grootmacht Cuba weet te winnen... dan ben je echt de allerbeste, aldus dus Schippers. De minister vindt het winnen van de wereldtitel extra indrukwekkend... omdat honkbal in Nederland een kleine sport is. De nieuwe procedure voor het behandelen van asielverzoeken heeft ertoe geleid dat binnen acht dagen meer dan de helft van de asielzoekers een beslissing heeft. Volgens minister Leers is de verandering ook te danken aan een nieuwe manier van werken. Dat zei hij zojuist bij Buitenhof. Een van de onderdelen, ook al een beetje in gang gezet door mijn voorganger, is dat we nu binnen acht dagen een asielaanvraag afwikkelen. En inmiddels, en dat zal ik maandag naar de Kamer sturen blijkt 54 van de asielaanvragen al binnen die periode te worden afgewikkeld. Mm, en dat is behoorlijk. In de nieuwe procedure krijgt een asielzoeker steeds met dezelfde ambtenaar te maken... en heeft in de procedure ook steeds dezelfde advocaat. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong. Tweede verkiezingsronde vandaag in Frankrijk... om te bepalen wie de nieuwe socialistische presidentskandidaat wordt. François Hollande, de oud-partijleider... neemt het op tegen de huidige leider, Martin Aubry. De Fransen mogen dus, net als vorige week, naar de stembus. Maar het loopt nog niet storm bij de stembureaus... zegt correspondent Ron Linker. Het is wel komen en gaan van allerlei mensen. Een constante stroom om nou te zeggen, het is heel erg druk. Nee... Ik heb dat binnen ook even gevraagd bij de voorzitter van het stembureau... en die beaamde dat. Die zei, vorige week was het drukker. Dat was in ieder geval zijn indruk. Ja, ja. Laten we het eerst eens even over hebben hoe dat nou werkt. Want bij de eerste ronde vorige week kon, kon iedereen stemmen. Alle, alle Fransen konden stemmen als ze het socialistische gedachtegoed onderschreven. En een euro betaalden. Uh, hoe, hoe zit dat nu? Die, diezelfde regels gelden, met uitzondering dan dat als je vorige week een euro hebt betaald... dan kreeg je een bonnetje mee. En als je dan nu dat bonnetje liet zien, hoef je niet nog een keer een euro te betalen. Ja. Voor de rest is het inderdaad een handtekening zetten onder het links gedachtegoed. Een aantal regels. En uh, kan iedereen meestemmen. Dus dat betekent dat in principe ook mensen die straks bij de presidentsverkiezing... op een hele andere partij gaan stemmen, op uh, Front National bijvoorbeeld... dat die ook vandaag mee kunnen doen. En het, de gedachte erachter is... De socialisten willen een kandidaat die kan rekenen op breed maatschappelijk draagvlak. Twee kandidaten, Martine Aubry en François Hollande. Gaat het spannend worden? Als je kijkt naar wat er vorige week is gebeurd... toen was er slechts 9% verschil tussen Hollande en Aubry. Maar toen deden er nog vier andere kandidaten mee. En die vier andere kandidaten hebben allemaal gezegd... dat ze op François Hollande gaan stemmen. Dus als je daar uh, die conclusie uh, zou kunnen zijn dat Hollande dan wint. Maar ik denk niet dat het een hele grote zegen voor hem hoeft te worden. Maar ja, peilingen zijn heel moeilijk te doen. Uh, iedereen mag meedoen. Dus uh, ja, wie zegt wie er komt? Als nu de opkomst al lager is dan vorige week... kun je je voorstellen dat sommige mensen ook gedacht hebben van... ja, die keuze tussen Hollande of Brie, dat maakt me niet meer uit. Mijn kandidaat is al uitgeschakeld. Ik blijf thuis. Ja. Ja, ze zijn natuurlijk ook van dezelfde eh, partij. Hebben ze eigenlijk verschillende standpunten? Uh, ze hebben allebei het uh, partijprogramma, het verkiezingsprogramma... van de Partij Socialisten onderschreven. Dus in de kern zijn ze het eens. Het is meer een verschil in leiderschapsstijl. Uh, François Hollande is uh, meer uh, ja, op zoek naar compromis, samenwerken... terwijl uh, Martino Brie toch heel duidelijk een harde lijn wil inzetten... Naar, uh, de, naar de rechtse partijen, weinig compromissen bereid is te sluiten. En uiteindelijk ook denkt dat dat de juiste oplossing is... om uit de eurocrisis te komen. En om 7 uur vanavond sluiten de stemlokalen. De presidentsverkiezingen zijn in het voorjaar. En dan wordt er gevoetbald. NEC tegen Vitesse, de Gelderse derby. En daar is gescoord Bas Tichler. En dat zijn de, de bezoekers die op voorsprong zijn gekomen. Vitesse staat op 1-0. De goal is van Chanturia. Komt uit een schot. Het is echt het eerste schot op het doel van de NEC dat Vitesse afvuurt. De voorsprong is dan ook tegen de verhouding in. Want NEC is beter geweest. NEC is gevaarlijker geweest. Heeft 3-4. Halve kansen gekregen. In ieder geval doelpoging ondernomen. Daar was Vitesse echt nog niet aan toegekomen. Maar de eerste de beste keer dat dat doel van Wabers onder vuur wordt genomen. Vanaf de rand van het strafschopgebied Met een beetje een dwarrelbal zit hij er ook ogenblikkelijk in. Ik denk dat de keeper niet helemaal vrij uitgaat. Hij kijkt tegen de zon in. Dat helpt misschien ook niet erg. Maar hoe dan ook, Vitesse staat tegen de verhouding in. Op voorsprong in Nijmegen. 10 minuten voor rust. In Amsterdam en Den Haag gaat een klein groepje mensen verder met de Occupy-manifestaties. Gisteren waren er honderden mensen op de been. Op het beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n twintig tentjes. En ook in Den Haag zijn relatief weinig demonstranten over. Het protest is gericht tegen bankiers, grote investeerders en politici. Die hebben volgens de demonstranten de economische crisis veroorzaakt. En ze moeten er ook voor opdraaien. Volgens de politie verlopen de protesten zonder problemen. In Rome en New York zijn manifestaties gisteravond uitgelopen op gewelddadigheden. Vele tientallen mensen raakten gewond en tientallen werden opgepakt. In Berlijn werd het plein voor het parlementsgebouw schoongeveegd door honderden agenten. Bij een gevangenisoproer in de Noord-Mexicaanse stad Matamoros... zijn zeker twintig gevangenen om het leven gekomen en twaalf gewond geraakt. Volgens de gevangenisautoriteiten braken er massale gevechten uit... na een ruzie tussen twee gedetineerden. Veel Mexicaanse gevangenissen zijn overbevolkt. Het gebeurt geregeld dat de drugsoorlog, die bendes in Mexico uitvechten... binnen de gevangenismuren gewoon doorgaat. Winkeliers besteden voor het eerst in drie jaar weer meer geld aan het voorkomen van winkelcriminaliteit. Vorig jaar trokken ze er 290 miljoen euro voor uit en dit jaar is het naar verwachting 5% meer. Volgens adjunct-directeur van Detailhandel Nederland, Sanne van Golberdingen, komt dat doordat de criminaliteit toeneemt. De criminaliteit is waarschijnlijk hard toegenomen als gevolg van de financiële crisis... Er zijn mensen die minder geld hebben dan voor één. Dat is op zich geen probleem. Maar er zitten ook lieden tussen die dat willen compenseren... door diefstallen te plegen. De detailhandel kiest steeds vaker voor het trainen van winkelpersoneel. Vanaf volgend jaar wordt samen met de ROC's trainingen gegeven... over de omgang met agressieve klanten. En volgens Van Golberdingen is dat hard nodig. We hebben helaas in de winkels ook te maken met veel agressie. En zeker winkeldieven die betrapt worden, kunnen heel agressief zijn. Dus het is heel erg belangrijk om te zorgen voor klanten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 Bij de afsluiting van de kinderboekenweek is Dolfje Weerwolfje... verkozen tot grootste kinderboekenheld. Kinderen van 4 tot 14 jaar konden via internet hun held kiezen. Dolfje Weerwolfje uit de boeken van Paul van Loon kreeg de meeste stemmen. Op de kinderboekenmarkt in Den Haag werd een ijsculptuur van hem onthuld. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar was superhelden. Volgens de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek... is op 95 van de scholen extra aandacht besteed aan kinderboeken. En we gaan weer terug naar Nijmegen voor de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. Bas Dichler, kan Nick nog iets terugdoen voor de rust? Nou ja, daar zijn ze wel naar op zoek, NEC. Omdat ze, nou ja, dat vertelde ik zo even, beter zijn geweest in de eerste fase van deze wedstrijd. Mogelijkheden hebben gekregen en bij het eerste het beste schot van Vitesse op het eigen doel hebben geconstateerd dat die bal er nou net in 0-1 de stand, zes minuten nog te gaan in het eerste bedrijf. En Veldhuizen heeft de bal, dat is de keeper van Vitesse... Ik vertelde al eerder dat hij er 19 seconden op heeft moeten wachten in deze derby. Totdat het eerste vervelende spreekwoord over zijn moeder werd gelanceerd. Dat hoort al een beetje bij op zo'n dag. Aan de andere kant Chanturia ontsnapt. Weer wordt denk ik toch gewoon vastgehouden door zijn tegenstander Conboy. De Deense linksbuiten of linksback. Dat gebeurt inderdaad. Dat heeft ook Wiedemeijer gezien. En dan komt er een vrij schop voor Vitesse op een plek met potentie na 39 minuten. Die bal die ligt twee meter buiten het strafschopgebied. Wiedemeijer heeft nu gezegd waar de plek precies is waar die vrij schop moet worden genomen. En die zal als hij achterom kijkt tot de conclusie komen dat de muur van de NEC wel heel dichtbij staat. Die zal nog een metertje naar achteren moeten. En dan kunnen de schutters van Vitesse zich melden. Hofs is er als de kippen bij om daar uh, zijn gezicht te laten zien. Scheidsrechter loopt weg. Ook Büttner staat erbij. Die legt de bal klaar. Dat is vaak al een eerste teken dat hij wel eens zou kunnen gaan uithalen. Dit wordt dus normaal gesproken het tweede schot van Vitesse op het doel van NEC. En zou het meteen weer raak zijn, dat kan maar zo. Want Buutner en Hofs weten wel hoe ze dit soort kunstjes moeten uitvoeren. Wiedemeijer heeft de muur op afstand gezet. Het wordt Buutner. Buutner schiet en schiet de bal heel zwak in de muur. En zo blijft het voorlopig gewoon 1-0 in het voordeel van Vitesse in Nijmegen. Epke Zonderland moet zich volgend jaar via de Meerkamp proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen. Rechtstreeks kwalificatie op zijn favoriete onderdeel rekstok ging op het WK de Mist in. Plaatsing via de Meerkamp betekent dat Zonderland zes onderdelen zal moeten gaan turnen. En volgens zijn trainer, Daniel Knippler zal de turner deze laatste kans met beide handen aangrijpen. Ja, grootste uitdaging zal worden vloeren en ringen. Maar uh, ook dat gaan we de komende weken even bekijken en... Uh... Als ze een blessure even, even onder de loep nemen en kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is zeker nog niet over in ieder geval. En Lorna Kiplagat heeft bij de Marathon van Amsterdam een Olympische nominatie verdiend. Ze werd derde in een tijd van 2 uur 25 minuten en 52 seconden. En daarmee liep ze ruim twee minuten onder de limiet. De Marathon werd gewonnen door de Ethiopische Tiki Gelana. En bij de mannen was de Keniaan Wilson Chebet de snelste. Dan is er verkeersinformatie. Bij de AMB, Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar korte files op de A8 van Amsterdam naar Zaandam, bij Krommenie, 2 kilometer door een auto met pech, die is overigens wel weer inmiddels op de vluchtstrook. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, 2 kilometer bij Den Haag-Malieveld. De A16, Rotterdam-Breda, bij de afrit Rotterdam Centrum, 2 kilometer op de parallelbaan. Dat heeft iets te maken met voetbalsupporters. En op de A50 van Os naar Arnhem is de file wat, lang, uh, wat langer. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg staat daardoor 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Minister Schippers heeft namens het hele kabinet de Nederlandse honkballers gefeliciteerd met hun wereldtitel. Minister Leers voor Integratie en Asiel noemt de nieuwe achtdaagse asielprocedure een succes. En in Frankrijk wordt vandaag de tweede ronde gehouden... in de verkiezing van een socialistische presidentskandidaat. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De persconferentie hij hier over de terren. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune op zondag. De gast Aert Vierhouten, oud uh, profielrenner Manager van uh, Johnny Hogeland, Aard En op de stoel zit je van Frits Spits. Wie kan dat zeggen? Ja, dat is een heerlijk gevoel. Ja. ja. He? Heb, heb je wel beluisterd ook vroeger? Ja, altijd. Ik, uh, dat ik mijn fiets aan het poetsen was en prutsen en klooien in de schuren... was altijd een uh, vaste prik avondspits. En daar heb ik uh, heel veel meegekregen, Ook van het... Uh, hoe je muziek ook kan maken en dat Lekker. soort uh, zaken. Boah. We gaan straks uitgebreid uh, over fietsen praten. Niet over het poetsen, uh, maar vooral over hoe hard je kan fietsen... en waar dat toe leidt. De vliegende Zul van der Wart is op pad... met oud-voetballer van PSV, NSC, huidig muzikant, toen ook al muzikant... Björn van der Doelen... En u kunt vragen en klachten over alles wat u hoort en ziet... in de media doorgeven op ons antwoordapparaat. Telefoonnummer 035-677-6001. Een van de reacties die daar deze week op binnenkwam... ging over dit programma op Radio 1. Avondspits. Joost Eerdmans. Avondspits. Ja, en de klachten die, die gaan we dadelijk uitgebreid horen... En u moet niet denken, hey, is dat de avondspits van Frits vroeger... maar dan met een andere presentator. Het is een heel ander programma. Natuurlijk zijn zij daar straks ook weer. Het wekelijks gesprek met de keizers van de sportjournalistiek. Eddy en Evert. U kunt ook reageren op ons gastenboek, deperstribune.nl. Aard Vierhouten, Aard 14 jaar profrenner. Ja, van 1996 tot 2009. Onder meer voor de Raboploeg, Lotto, Vakant Soleil. Eh, en waren dat mooie jaren? Ja, fantastisch. Wat? Dat is een uh, fantastisch hoofdstuk uh, uit mijn leven eigenlijk. Waar je het liefst geen afscheid van neemt. Omdat het uh, ja, alles bevat waarvoor je dat, uh, dat leven ingestapt bent. Jarenlang werken, werken uh, en, en, en, en genieten van het wielrennen en trainen. En dan kom je op het hoogste niveau. En dan zit je daar en dan gelukkig, in mijn uh, optiek heel lang natuurlijk. 14 jaar is een, uh, is een hele mooie... Mo Ik kan echt terugkijken op een mooie carrière. Ja, want je bent was In 2010 10. gestopt, 11. Ja, 2009 was mijn ja. laatste jaar. Prijstoers, laatste wedstrijd. Ja, ach ja mooi, ja, mooi afscheid, mooie wedstrijd. En ja, dat, uh, dat denk ik af en toe nog wel terug. Ja, wat denk je dan als je terugdenkt? Nou, het is toch een, uh, een onderdeel van je leven die, die in één keer stopt en waar je gewend bent altijd alles in teken te hebben van je sport, van je trainingen, van je lichaam, je bent bijna een, bijna een dokter om aan te geven... dat je, je loopt op een grens waar je altijd heel voorzichtig mee om moet springen... en waar je dient gezond te zijn, anders kun je ook niet presteren. Dus Het zijn heel veel dingen die ineens als een kaarthuis in elkaar vallen... op het moment dat je de stekker eruit trekt op die manier... en, en, en dus een ander leven gaat leiden. Ja. Was je nou voorbereid op een ander leven na dat wielrennen? Kan dat als je aan het fietsen bent, dat je denkt aan de toekomst... en uh, hoe je die gaat invullen en wat je concreet wilt gaan doen? Je kunt daar zijdelings wel, wel mee bezighouden, maar het sneeuwt onder met het dagelijks uh, bezig zijn met topsport. En daardoor is het ook ontzettend moeilijk om, om dat al met een, een heel leuk en goed traject. En, en theoretisch klinkt het allemaal geweldig, maar als je eenmaal in die, in die drive zit van het, het presteren en het onderhouden... en het bezig zijn met jezelf op die manier, dan, dan sneeuwt eigenlijk alles onder. Ja. En dat komt pas tevoorschijn als dat moment dat het echt, ja. echt klaar is. Maar heb jij de draad is. heb jij de draad van het maatschappelijk leven gevonden daarna? W wist je en, en kon je aan de slag? Waar je aan de slag kon en hoe? Nou, ik, ik, ik was in eerste instantie plan om een jaar lekker op de bank te hangen. Ja. En een beetje te klooien, een dochtertje naar school brengen. En uh, nou, dat soort dingen meer. Alleen, dat, uh, daar kwam er wel heel snel verandering in. En, um, in die zin had ik, ik was ik al wel bezig met een aantal jongens met trainingsschema's en een soort van wedstrijdcoaching. Dat, dat, dat, dat vond ik al heel erg leuk om te doen met jonge jongens. Dat ben ik gewoon door gaan doen. En, en daarna kwam de KMU langs met, uh, met een aanbod om met de jeugd uh, bezig te gaan houden. En daar heb ik maar heel erg kort over nagedacht. En dan ben ik erin gestapt. Je ja, bent bondscoach van de junioren. En de belofte, de twee ja, categorieën. Ja. Ja. ja. Dus uh, 16, 17, 18 en dan 19 tot 22 jaar. En zit daar talent tussen? Genoeg, genoeg. Ja, Nederland is een, is een fietsland met, met goede historie en cultuur. Waarbij de jongeren al heel gauw snappen wat, wat fietsen inhoudt en wat wedstrijdsport inhoudt. Maar daar hoef je niet zo heel veel over uit te leggen. En het is vooral de, het omgaan met trainen, het omgaan met school, het omgaan met ouders. Wat, wat eigenlijk uh, topsport in de weg staat. En waar je een bepaalde balans in moet zien te vinden als, als jeugd. Ja. Ja, vanaf 17, 18 jaar zijn er wereldkampioenschappen. En dat is dan ook de categorie, die junioren heet. waar je mee bezig bent. Dus dan ja. ben je al een end op weg. We hebben eerder sportgasten hier uh, gehad. en die zeiden dat is ook een cruciale leeftijd: 16, 17, 18. Want dan gaan ze ook de andere wereld ontdekken. De wereld van uitgaan, misschien van een kleine snuif uh, her en der. En hoe hou je dan talenten vast? Ja, dat is een. Uh, ik noem het uh, Er zijn er drie valkuilen op weg naar je profcarrière. En daar is 15, 16 jaar er een van. En dat is. Uh, 19 jaar, 20 jaar. Dan stap je naar de volgende categorie. En dan blijkt ineens dat iedereen hard kan fietsen. En dat de groep steeds groter wordt die om de prijzen strijden. Dus als je denkt, nou ik, ik heb wel wat talent. Of ik ben wel beter dan een ander in mijn categorie. Ik hoor bij dat selecte groepje. Dan kom je ineens weer in categorie verder, hoger. En dan is er een eindexamen wat speelt rond 17, 18 jaar. Um, welke kant ga je dan op? Ga je blijven studeren? Ga je werken? Zo is het. En yeah. dan, uh, dan is dat volgende stapje. Dus degene die hun dromen najagen en, en, en ervoor blijven gaan... die hebben dan toch alweer een streepje voor. Ja, wat, dat, wat het publiek uh, wil van het talent uh, meer zien... dan alleen dat het een talent is dat mooi vijfde, zesde... of weet ik hoeveelste kan worden, maar die wil winnaars zien. Ja. Worden dat uh, winnaars? Ja, dat is het uh, binnen het wielrennen. Een wielrennen is een echte duursport. En dan is niet altijd binnen de jeugdcategorieën heel erg snel duidelijk wie is nou het grote talent. Of wie bepaalt nu dat hij zijn toekomst nu al verzilverd heeft op zijn 17-jarige leeftijd. Mm -hmm. En dat is heel erg bepalend. Uh, dat um, in combinatie met, met een tweejaarscategorieën, 17, 18 jaar, blijf je hetzelfde zitten. Ja. Um, dan heb je ook jongens die in december. 17 worden en het hele jaar, dus nog 16 zijn. Tegen jongens fietsen die misschien wel in januari al 18 geworden zijn. Ze dus zijn bijna 19. En daar zit dus drie. Het 23... fysiek verschil ook. Een enorm fysiek verschil. Ja. Ook omdat je die uithoudingssport uh, hebt, is dat een, uh, een heel belangrijk karakter door de door jeugdjaren heen. En dat is eigenlijk toch wel de afgelopen jaren enorm uh, ja, uit het oog verloren. Dat dat wel meespeelt. En dat ja. jongens van 17 met vier, vijfde plekken en geen overwinningen op hun 20ste wel de beste jongens gaan worden. En. Die moet je niet verliezen onderweg. Nee, moet dat is een mooi die... vooruitzicht ja. Ja, voor ze. Maar ja, het is wel, uh, je moet even wat jaartjes overbruggen, blijkbaar. Ja, het kost, uh, kost wel tijd. Ja. Even naar jouw carrière, want lange tijd was jij de vaste knecht... in de beste uh, betekenis van het woord voor Robbie McEwen, de sprinter. Want je moest hem uit de wind houden. Luister naar een fragmentje uit de Tour van 2004. McEwen wint de etappe en we horen jouw reactie daarop. McEwen aan de leiding. McEwen. McEwen voor Huzoft voor Kirsipu. Wat een machtsprint van de Australiër, McEwen. Ja, je, je haalt alles uit de kast, hè, omdat je weet van, uh, dat er zo'n grote kans in zit. En, uh, ja, hij schoot er tussendoor en hij ging aan. Uh, er was gewoon niemand die mee kon doen, maar nou, hij was gewoon echt te sterk. Ja, je hebt veel voor hem gewerkt, hè? Voor ja, yeah, Robbie. Ja, voor Robbie. Ja, super gast. En uh, eigenlijk wel een vriend geworden, die, uh, en dat zal hij ook altijd blijven. Het is, uh, het is op, hè, met Robbie. Qua fietsen. Nou ja, hij, hij gaat denk ik nog een jaartje aanplakken bij, bij de nieuwe Australische ploeg. Uh, maar hij vertrekt, uh, ja, dit weekend vertrekt hij naar Australië. Ja, want hij heeft, lang, hij heeft lang in België gewoond. Hè? Hij heeft zijn hele profcarrière ja. in België gewoond. Eigenlijk mijn, mijn 14 jaar zijn, zijn uh, hij heeft er nu een jaar bij je aangeplakt. 16 jaar in uh, België. En daar gewoond, geleefd, uh, een vrouw ontmoet, twee kindertjes. En die vertrekken allemaal op vliegtuig naar Australië, die gaan daar ja. in Australië wonen. Ja, dat dus is want jammer. Je, je, je hebt altijd goed contact met hem gehad. Ja, in, in die zin, uh, jammer. Uh, ik ben blij voor hem. Het is zijn thuisland. Het is zijn, uh, zijn leven is in, eigenlijk in Australië. En hij verlangt ieder jaar wel heel erg verschrikkelijk naar huis. Hmm. Uh, en dat, dat maakt hem nog meer de, de topsportman die hij is. Uh, wat hij heeft laten zien al die jaren. Ja. Dat je dat dus allemaal over hebt voor, voor, voor hetgeen. En dat is wielersport. En dat is wel heel erg mooi. Alleen hij is nu terug en uh, ja, heb ik een mooie vakantiewoning in Australië op dit moment. Ja. Dus dat is wel prettig. Het, het is 24 uur vliegen. Hè? Ja. Dus je, je moet er wat voor over hebben, maar dan krijg je ook wat. Ja. Ja. Uit, wij vragen onze gasten uh, wat is hun uh, sportmoment van deze week? Wat was het bij jou? Ja, bij mij was uh, eigenlijk de, de, de turners uh, in het algemeen, maar vooral Juri. Uh, Juri van Gelder, die... Ja, ik heb hem langs de zijlijn gevolgd. Ik heb met hem meegevoeld. Ik heb zijn emotie gevoeld. Uh, dat begint met vier jaar terug en drie jaar terug en twee jaar terug. En nu alles weer ervoor gaan. Alles lag open. Alle kaarten waren weer uh, daar waar ze moesten liggen. En dan uh, het moment dat het misgaat. Dat is wel heel erg pijnlijk. Ik heb een zwaar teleurgesteld uiteraard.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 Juri van Gelder, Lord of the Rings, maar de Olympische Spelen verknalt uh, uit. Ja, je zou bijna vragen om een wildkaart. Ja, zou dat kunnen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee wat, wat maar... nu nog voorwaarden zijn. Maar wat ik lees en wat ik hoor, dan is het allemaal wel vrij definitief. Um, ja, je kunt dus met zilver de Olympische Spelen missen... maar je kunt dus ook met, uh, met, met uh, een vijfde plek de Olympische Spelen missen. En dan vraag je je natuurlijk wel af... Iemand die vijfde wordt op een WK, hoort natuurlijk gewoon Olympische Spelen te turnen en te ringen en te hangen. En te doen wat hij zo wat ja, verschrikkelijk ja. goed in is. En, en dat, dat heb ik nooit begrepen vanuit, vanuit de turnsport: uh, hoe dat dan werkt. Want je kunt je kwalificeren, maar dan moet je wel de beste zijn. Of bijna de beste. En terwijl, ja, als je hard loopt, dan kun je bij de. Eerste achter of achter van de wereld één keer laat zien, dan mag je meedoen aan de Olympische Spelen. Dus heel bijzonder. Hoe de, dat maar zegt. jij kan je verplaatsen in hoe hij zich voelt. Want je bent ook een topsporter geweest. Je gaat dagelijks met topsporters in SP om. Jury heeft, je geeft het al aan dat lastige traject gehad. waarin hij op kookgebruik werd betrapt. Hij is nu aan het afkicken. En, en nu krijgt hij in zijn carrière deze dip. Wat doet dat met hem, denk jij? Nou, ik denk dat, uh, dat hij dat nu beter kan handelen dan een tijd terug. Omdat hij gewoon geestelijk sterker is geworden. Mentaal harder. Uh, weet dat de weerbaarheid er ook bij hoort. En dat hij daarom minder... Uh, hij, is, hij is wel even knock-out geslagen nu. En, en, en hij ligt eventjes op apengapen. En ik hoop dat hij gewoon uh, rustig in het gras naar boven kijkt. Als de zon schijnt en de wolken voorbij komen. Dat hij denkt van nou... allemaal moeten weer bij elkaar en we gaan er weer voor. Want... Ja, het is iets waar hij alles voor heeft gelaten. Waar hij absoluut terugvrouw zijn op het hoogste niveau. En dat heeft hij ook gedaan. Het gaat wel heel moeilijk worden. Maar ik denk dat het team waar hij nu mee gewerkt heeft... en waar hij ook uiteindelijk dit weer dat wel. bereikt ja. heeft... Ja, die beseffen dat wel degelijk. En die staan ook wel voor hem klaar. En Uiteindelijk moet de sporter het natuurlijk wel zelf doen. En nog willen en met het nieuwe doel. Uh, en dus hij moet, Het wordt tijd dat hij heel snel weer een goed doel uh, voor zichzelf gaat bepalen.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 Waar we reageren op de slechte uitspraken van de Nederlandse omroepers. En dan gaat het vooral over BNN. Die kan je heel onduidelijk verstaan en die kunnen helemaal niet goed Nederlands praten en ratelen alles af. Dan heb je nog een voorbeeld, dat is Marcel Oosten en Lara Rensen. ...en die het eigenlijk heel goed doen. Dat is hier Tessel Blok, Alice de Bruin... Clary Poulak, Lucella Carrasso en Twan Huis. Ik kan me daar geweldig in ergen en erger aan dat afrapelen van het Nederlands. Dank je wel. Nou, ik vind het waardeloos, het vroege vogelsprogramma... ...dat is over het uh, bierbrouwen van slootwater ...dat niet in één keer uh, achter elkaar afdraaien... ...en dat ze dus steeds een stukje muziek tussen zetten... ...en al die dingen meer. Dan ben je verplicht om twee uur lang... ...en de toestel te blijven hangen. Gewoon waardeloos. Ik heb me eigen vanavond zo ontzettend te ergeren aan het programma Ik hou van Hollands. Ja, dat doe ik al langer. Want die Linda de Mol, die is dus echt voor die Jeroen van Koningsbrugge. Ja, en ik ben een echte Guus Meebes fan. Volgens mij is ze zelf ook een beetje gebliefd op die Jeroen. Maar ik wil toch wel eens even weten waarom onze Guus, onze eigen Guus, nee daar... ...voor laat en dan zeker door zo'n idioot als joen van Koningsbrugge. Dat zou ik heel graag willen weten. Dag Govert. Hallo Govert, waar ik mij ongelooflijk over... En eigenlijk zo langzamerhand begint te ergeren... is het programma van WNL s'avonds om half zeven met die Joost Eerdmans. Platvloerzijd, gemakzucht. We zetten jo Joost Eerdmans in voor de microfoon en we laten mensen bellen. En dat is dan blijkbaar die kwaliteitsimpuls die nodig was... om de eerdere WNL-programma's dat nog iets had met journalistiek... wat daar blijkbaar nodig was... Stam.nl neemt nog de moeite de stelling uit te leggen en neemt mensen daarmee serieus. Eerdmans en WNL interesseert dat niet. Radio 1 onwaardig. Een mens die na een dag hardwerkende radio aanzet om even bijgepraat te worden over het nieuws... en wat er zoal speelt wordt overvallen door een brei van onbenul en clichés. Ik dacht dat jullie daar een zendercoördinator voor hadden. Waarom grijpt deze man niet in? Het is walgelijk. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. Joost Eertmans, presentator van de Avondspits. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Nou, het is wat, hè? Ja, het is wat. Dit soort uh, geluiden komen je altijd tegen. En uh, Ook trouwens toen ik tv uh, presenteerde. Maar ja, mensen moeten wennen aan het feit dat wij natuurlijk geen objectieve zender zijn. WNL is, is, is gekleurd en willen een geluid laten horen in Hilversum... op de radio, op de tv... Ja, dat levert bij een aantal mensen een glimlach op... en bij een aantal mensen die, die worden er boos van. Dus dat is ook precies de bedoeling. Ja, aan, aan de andere kant... Uh, kijk, er is al een programma, stand.nl... Uh, ja. uh, van de NCRV, waar mensen ook kunnen reageren... waar ook een, uh, een stelling is... die bovendien wordt uitgelegd. Uh, dus dubbelt het niet heel erg? Nee, een hele... Dus wij zijn opinieradio. Dat wil zeggen dat ik heb een mening. Die mening is het gesprek van de dag, als het goed is, en mensen kunnen met me eens zijn, mensen kunnen met me oneens zijn. En die worden dus uitgedaagd om met mij in debat te gaan. Dus er kan over alles gaan. Wat, je, wat, je, wat, wat er gebeurt op een dag. Maar het wil niet. Het standpunt wel, is enerzijds anderzijds radio. He, van nou ja, het kan vliezen, het kan dooien, Wat vindt u ervan? Wij zeggen, nee, het is klaar met de massa emigratie om ze wat te noemen. Hm. Wat vindt u? He, ja. Dus mensen worden men uitgedaagd. En ik moet je eerlijk zeggen naast het NOS he, Radio 1 journaal wat er voor ons zit. Dat Inderdaad, bijpraten van de dag. Komt er even een brokje uh, debat uh, op gang? En dat, dat ja, mensen die het niet leuk vinden, moeten vooral uh, een andere. Moeten de... wel niet luisteren. Nee, maar kijk, uh, eerst was het programma met gesprekjes uh, over het nieuws. Over uh, uh, van hoe, hoe moeten we dingen duiden en in perspectief plaatsen vanuit uh, onze ideologische opdracht die we hebben, met de eigen mening er dus bij. Het liefst rechts gekleurd. En nu zijn het uh, stelling uh, geworden. Vind je dat zelf niet jammer als presentator? Ik vond het voorgaande programma prima, maar dat had ook wel door een andere zender ingevuld kunnen worden. Ik vond het nou niet een enorm WNL-profiel hebben. Dus ik vind wat ik nu doe, dat is wel heel duidelijk, kan je, je meens zijn of niet, maar het is heel duidelijk gekleurd. Het heeft een rechtse kleuring, het is mijn mening ook echt oprecht. Hè? Dus het is niet zo dat ik een soort vreudig ben die de ene keer zegt spinazie is lekker, de andere keer uh, spinazie is vies. Ik vind gewoon iets van, van, van, ja. het, uh, van het maatschappijlijk... Maar hè, wat gebeurt er in de maatschappij? Dus ja, dat is het verschil. En dat denk ik dat je daarmee wel in de roos zit. Overigens, we hebben gemiddeld 600 bellers eh, die per avond inbellen. Dat heb ik inmiddels begrepen over de maand september. Dus dat kun je wel zien als een, als een redelijk uh, succes. Ja, en zijn dat, zijn dat uh, elke uh, avond? Is dat een vast circuit? Zou ik uh, telkens dezelfde uh, ja, het bellen? Verschil. Ongelooflijk, want we hadden één topper, daarbij was bijna 2000 bellers. Dat ging over dat uh, ongezonde mensen meer zorgpremie moeten betalen, dat vond ik. Uh, dat vind ik. En daar belden dus 2000 mensen op een half uur, belden ze daarop in. Uh, de andere keer was het 300 en dan gaat het om een, een, een wat algemeenere stelling, wat blijkbaar minder mensen raakt. Maar het gaat heel erg op en neer, dus ik verwacht dat het ook de hele tijd andere mensen zijn die zich geroepen voelen om op een bepaalde uh, mening uh, hè, te gaan reageren. Ja, nou uh, ja, de, de klacht is de klacht. Kijk, jullie zullen elkaar nooit ontmoeten, want die meneer vindt het gewoon niks. Dus die zal, die zal de, de zender niet opzoeken als, als jij te horen bent. Ja, het gekke is, de mensen irriteren zich, maar blijven dus luisteren. Dat zie ik op Twitter ook. Dan zeg verschrikkelijk ah, dat programma met Eerdmans. Uh, wat moet ik daar nou weer naar luisteren, s'avonds om half zeven? Ja, blijkbaar doen ze dat, want je kan net zo goed de radio uitzetten. Mm. Dat zullen ook een hoop mensen doen. Maar andere mensen kijken weer hele leuke, positieve tweets. Van, joh, fantastisch, dit is een hele ander geluid. Ga door. Ja, al gedacht over het thema voor morgen? Of denk je van, dat zien we wel aan de hand van, uh, van de eigen opvatting en de kranten morgen? Ik ben nu in de Efteling en ik, ik geniet heel erg van het weer... en van de, de, de, hier de attracties om me heen. Dus, dus het weekend even helemaal uh, adempauze. En morgenochtend begin ik weer met de krantjes. en dan uh, bouwt zich weer een nieuwe, uh, nieuwe stelling op. En dat kunnen de mensen weer zien en luisteren om, uh, om half zeven. Goed. Morgenavond Radio 1-programma De Avondspits... met uh, Joost Eertmans. Joost, een mooie dag in de Efteling. Uh, veel plezier daar. Zeer bedankt, het Succes. Dag. En heeft u zelf ook een klacht, een opmerking of een vraag? Let even op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook: perstribune@omroepmax.nl. Uit ja, Vierhouten. ja, mensen vinden dus wat hè, van radio, televisie uh, en, en gaan daarover bellen natuurlijk. Ja, en het is wel ja. heel mooi om te horen dat. En wat Joost ook heel duidelijk aangeeft. Van, uh, het, het is een gekleurd programma, maar met wel duidelijke stellingsinname. En wel iets waar hij ook achter staat, blijkt. Hè? Want het is ook zijn persoonlijke mening ja. bijvoorbeeld. Um, die meespeelt hierin. En ik denk dat het heel goed is dat het, dat het op die manier geventileerd kan worden. Ook, ook op deze manier. En mensen die niet willen luisteren, ja, ja. die vinden het dan toch... zit een knop op, hè? zit een knop op, ja. absoluut. Zeg, is er iets waar wielrenners mee bezig zijn... als ze aan, uh, in dat wielerpeloton rondhangen in de, in de wereld buiten... Ja, wel, wel. En zeker met de huidige... Uh, ik denk dat er wel verschil is tussen zes jaar terug en nu. Hè? Met, met alles wat je... Tegenwoordig zit je met zo'n i ding op schoten... en uh, scroll je even door het nieuws heen. Ja. Het maakt het wel een stuk makkelijker. Het is wel zo dat 14 jaar geleden... Uh, was je ergens in een grote ronde. Dan was je ook ergens dat in een grote world. ronde. Ja. <laughs> Dan was het small world, ja, absoluut. Er kwam toch gewoon veel minder nieuws naar je toe. Ik uh, uh, keek wel heel, heel veel uh, CNN en, en die zenders. Want dan had je gewoon, zat je nog eventjes in... in hé, hey, wat ja. gebeurt er nog in de rest van de wereld? En dan lag je s'avonds lekker op je bed te, te kijken. en uh, Dat is wel een verschil met nu. Nu komt al het nieuws wel in, in grote stromen digitaal op je af. Ja. We hoorde hem al even het vorige uur, nou even, al een tijdje... met een heleboel, uh, heleboel rockmuziek. Ik mocht geen Harry van Frits Spits noemen. Uh, op de achtergrond, Zul van der Wart, onze vliegende kip. Ja, ik ben nog steeds in het Autotron in Rosmalen. En uh, daar zijn we op de jukeboxbeurs. Maar ze, verko ze verkopen uh, ook flippenkasten, uh, LP's, uh, singles... maar ook uh, veel uh, petticoats en brilcreem, Want het uh, is echt een rock roll beurs. Naast mij staat uh, Björn van der Doelen... Ja, we hebben al een beetje hier rondgelopen en ik zie al in jouw tasje wat zitten. Wat heb je gekocht, Björn? Ik heb uh, een, een zeldzame plaat van de Stones gekocht. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal op staat. Ja, Frits Piet zei net van, uh, nou, dat je dat zomaar kon zeggen, dat, dat je met de Rolling Stones zo makkelijk kunt spelen. Nou, zo makkelijk. Het, is, het, is niet zo, het zit niet zo gecompliceerd in elkaar. En het, zijn, het is gewoon rock en roll, zeg maar. En dat is over het algemeen wel goed te doen. Het zijn geen rare jazzakkoorden en zo. Die kom je bij de Stones echt niet tegen. Wat heb je nog meer gekocht? Ik ja, zag ik iets. Een of, andere, een of andere voor mijn meisje een of andere, en ook een beetje voor mezelf eigenlijk. Een of andere hele leuke soort reclamefoto van een schone jonge dame op een zundap. Erg leuk. Ik, ik moet je bekennen dat ik vroeger een zundap heb gereden en die poster die ken ik. Die ken jij? Ja, dus bij je, mij dit, op de jongens jongenskamer. Ja, jij nou, koopt hem nu voor 10 euro. Ja, ik koop hem nu voor 10 euro. Ja. Dus ik, ik heb hem nu af laten zetten denk ik. Maar ja, ik vind hem wel erg leuk, die kunnen wel een goed plekje gaan geven, dus uh, ja. ja. We hebben nu een paar rondjes gelopen op de beurs, je ziet van alles. Uh, ja. Waar gaat jouw hart naar uit? Want ik zag je ook bij de gitaren staan. Ja, ik zag inderdaad, uh, er ook een oude Strat, een Fender Strattenkast en een oude Fender Telecaster. Maar uh, die kosten hier, die was er uit, 73, zei die man volgens mij, eens van 3500 euro. En dan kun je beter in Amerika, als je, ik ga nog wel eens een keer naar Amerika. Met mijn meisje en dan uh, kun je hem beter daar kopen. Want dan is het uh, de dollar staat sowieso dan uh, is het sowieso wel gunstig. En uh, ze zijn, je hebt daar meer van dat soort oude gitaren, betere en ze zijn gewoon goedkoper, Dus dan, uh, als je dan toch in Amerika bent, dan pik ik hem daar wel, uh, wel eens op. Ja, want je speelt zelf ook gitaar in de ja. band uh, Allee Soldaat en uh, ja, in een Rolling Stones cover uh, bandje. Maar ga je dan ook zo, zo, zo, op zijn uh, gitaar spelen of hang je hem aan de muur? Nou, ik heb, een, uh, ik heb zelf een Gibson ES uh, 335 uh, uit 1972. Uh, en daar speel ik wel op. En uh, ik heb een akoestisch uh, Gibson Hummingbird uit En ja, je bent gek als je er niet om speelt. Die dingen klinken zo geweldig. Dat, uh, het is wel, ik ben er wel echt uh, zuinig op. Die laat ik niet eventjes uh, op zijn standaardje op het podium staan, en, uh, terwijl ik een biertje ga drinken aan de bar. Want dan is hij daar vroeger verlaten een keer weg. En, uh, dus wat dat betreft ben ik er wel zuinig op. Op dit moment is het rust bij NSC Vitesse uh, 0-1. En je uh, liet een lichte vloek horen. Ja, ja. Ik hoorde het net van jou. Ja. Dat, is, dat is heel slecht nieuws. Dus dan ga ik weer allemaal troost aankopen doen. En een geld uitgeven om me wel beter te voelen. Maar we hebben nog een helft. Dus uh, ik ga ervan uit dat het gewoon goed komt. Hoor. Voetbal je nog een beetje? Ik voetbal uh, sinds uh, vorig seizoen bij de amateurs van PSV. Tweede. En dat is, uh, dat is vooral een heel leuk vriendenploegje. En uh, op donderdag trainen zonder spelen. We zijn al op uh, trainingskamp geweest. En uh, het is... In waar? In Marrakesh. Ja. <lacht> ja, we hebben niet veel getraind. We hebben wel heel veel andere leuke dingen gedaan. <lacht> nee, dus dat is echt uh, dat is leuk. En ik kwam erachter dat ik vooral het... Uh... Het, het trainen toch wel een beetje misten. Gewoon rondootje, afwerken, partijtjes. Station. Met Wie speel je dan? Uh, Kees Ploeksma, junior, die doet mee. Uh, Christian van der Weerden is dit, uh, dit seizoen bijgekomen. Tommy van der Leegte is er officieel ook bij, maar die heb ik nog geen training of wedstrijd gezien. Maar ik, ik, ik hoop dat hij na de eens een keer aan gaat sluiten. En uh, ja, het is uh, zo echt een uh, best redelijk niveau, dus uh, leuk. Was de moeilijke keuze? Rosmalen of, uh, of de Goffert? Uh, nou, ik, had, ik, ik kon sowieso niet naar de Goffert. Want ik moet straks bij, ja. met uh, Ben zonder Banaan, uh, twee liedjes meedoen op uh, Festiland hier in Volkel. Dus daar moet ik ook weer dadelijk naartoe. En, uh, dus dat zat er sowieso niet in. Maar dit is zo op Rosmalen en Volkel, dat is goed te combineren. Dank je voor je komst. Graag gedaan. Björn van der Doelen, ja, dat is een muzikant. Peter Winne las wel eens een boek in het wielerpeloton en Die is, daar, die, die is literator geworden. Ja, hij had ja. wat er een prachtig een prachtige ja. columns die hij uh, Zeker. uit zijn mouw tovert. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Hij speelt ook op gitaar trouwens, Peter. en ja. uh, heeft er inmiddels drie staan in zijn woonkamer. En uh, maakt er een mooi geluid op. En wat is jouw specialiteit, uit? Um, ja, ja. <laughs> wat zal dat zijn? Ik weet het niet. Nou, ja, nou ja, goed. Ik, jij bent een, een begenadigde uh, radiospreker. Want je doet bij Radiotour uh, het commentaar uh, tijdens uh, de Tour de France. Ja, ik, de misschien, misschien als we daar, daar naar kijken. Ik kan heel goed vanuit een uh, andere persoon naar het wielrennen kijken. En, en de persoon zelf goed uh, uh, neerschetsen. En, en de situatieoverzicht heb ik snel in de gaten... De, Verschillende belangen van allerlei groepen die door elkaar heen lopen. Maar ook de renners die een eigen belang weer hebben. En daar zit een heel sterk en duidelijk gevoel in. En het blijkt eigenlijk negen en half keer op tien te kloppen. En dat is iets wat ik gaandeweg ontwikkeld heb. Maar wat ik ook aan het beseffen ben van... Hey, Hetgeen wat mij makkelijk afgaat... is wel heel erg gauw in een nemen. situatie. Rustig blijven. En hoe meer stress, hoe beter voor mij. Ja. En, uh, en, en, en het kunnen het verwoorden, hè? want dat is natuurlijk uh, ja, dat, ja. de nevengeschikte fase. Ja, ik hoorde net even in dat fragmentje toen Robbie won. In de snelheid van praten... dat je, je springt net van je fiets af en je krijgt dan zo'n microfoon in je neus... dat je eigenlijk in de snelheid van het fietsen ook nog begint te praten. Dus dat was wel heel grappig om te ontdekken. Maar... Ja, dat, dat, dat is een prettige gewaarwording. En daar heb ik in die zin ook uh, de gelukkige omstandigheid. Dat, dat NMS mij dan op een gegeven moment ja. gevraagd heeft. Zo van: we willen iets anders doen met het programma. en we willen een kijk van een, van een fietser. of een, op dat moment iemand die dat goed kan verwoorden. En dat heb ik ook gelukkig kunnen ontwikkelen op deze manier. En, en zijn we waar we zijn. En we hebben dit jaar de vijfde keer de Tour de France gedaan. En dat gaat, gaat heel erg leuk. En, en, en de zondagavonden vaak de analyses van de, ja. van de klassiekers. En. Uh, ja, dat gaat, ook, dat gaat ook door. En dat is ja, een, een goede bijeenkomstigheid: dat je ook heel scherp in het peloton blijft zitten met je gedachten. Zeg maar, alles wat je nu vertelt en kunt vertellen over het huurrennen, zag je dat ook in het peloton toen je daar rondfietste? Ja, dat was uiteindelijk ook mijn kracht: dat ik uh, heel snel kon beslissen. En ten tijde van waar we nu al die discussies zijn over oortjes en, en, en communicatiemiddelen. Um, ben ik heel erg sterk van mening dat, dat dat erin moet blijven. Dat kun je niet terugpakken, kun je niet uithalen. Ook omwille van allerlei andere factoren als alleen maar de koers. Ook de veiligheid en dat soort zaken die daarmee spelen. Sponsorbelangen. Sponsorbelangen. Het gaat om heel veel miljoenen, zo'n wielerploeg. En um, het belangrijkste is nog altijd de beslissing van de wielrenner... op het moment dat er iemand demereert, wegrijdt... Um, valpartijen plaatsvindt, uh, wat ga je doen, wacht je op je kopman of niet, uh, laat je twee man wachten, ga je met de ploeg rijden. Die echte beslissingen die in de koers genomen moeten worden, die moeten in een split second genomen worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat soort uh, beslissingen rationeel neemt, op, op basis van verstand. Uh, is dat niet alleen maar intuïtie? Ja, ik denk combinatie. Hè? Op het moment dat er iemand valt van een, van, een, van een tegenstander... of dat er op het moment dat er een groepje van vijf, zes weg zit... en er zit één ploeg mee die absoluut niet mee mag ja. zitten... wat je van tevoren al heel duidelijk in je hoofd had zitten... dan is het niet een kwestie van dat je even gaat overleggen met die auto... en even wachten. Dan tot doe je. Dan doe je en dan handel je... en dan stuur je jongens aan om je heen van je ploeg... en dan ga je ervoor. En dat, dat, is, dat is niet op te nemen in communicatiemiddelen. Dat is echt wel iets wat je, wat je ontwikkelt op de fiets... Um, dat soort renners heb je nodig in ploegen. Ja. En die zijn ook waardevol en die winnen niet altijd, maar die zijn wel enorm belangrijk voor. We hadden, de... Want we hadden het uh, op kop van dit uur over uh, de jonge mensen die jij als bondscoach van de Junioren en de Belofte begeleidt. En dan uh, toen zei ik, ja, maar die, je, je moet toch op een bepaald moment willen winnen. Um, jij hebt niet zoveel gewonnen. Want je hebt heel vaak iemand anders moeten laten winnen die je naar de scheep bracht. Neem de uh, uh, Australië Robbie McEwen. spijt je dat, dat je, uh, laten we zeggen, een palmares hebt die. In dat opzicht. Uh... Ja, in de, kan in de kant. Een, een, een vrijwagen dus? noemen ze dat. Ja, ja zeker. En, de, en dan kun je. Het is ook bij mij mijn, mijn carrière gelopen. Ik heb in 1999 een, een enorme autolongeluk gekregen in Spanje. Tenminste, ik was aan het fietsen, maar een auto die, die had mij niet gezien. Daar heb ik mijn bekken verbrijzeld, uh, staartbeen, heiligbeen, alles staat scheef, krom en is eigenlijk niet meer recht gekomen. En dat is een beetje een ommekeer geweest in mijn, uh, mijn hele snelle groei. In drie jaar tijd enorm progressie gemaakt bij de professionele renners. Ja. Uh, korte uitslagen gereden, een van de leukere dingen nog... Uh, uh, wereldkampioenschap uh, bij de profs, uh, San Sebastian waar je met de Leon verbonden in de kopgroep zit uiteindelijk. Hij drie, ik vijftien. En dan wil je meer meer en meer. En dan ja. stokt het ineens in je carrière. En dan kom je wel terug op het hoogste niveau... maar dan, dan blijkt toch dat als je sprint... word je derde, vierde, vijfde, zesde. Alles eigenlijk onder de, onder de één. En dan heb je jongens Robin in je ploeg. Ja, ja die moet je voor laten gaan. Dan, dan kies je voor de zekerheid. Ja. Dan kies je voor, uh, als je twintig keer moet sprinten en je wint één keer... dan kies je dan voor die zeventien keer uh, dat, dat er gewonnen wordt. Dus nooit spijt? Nee, absoluut geen spijt. Ik heb uh, nee, daar geen, uh, geen twijfel over. Het seizoen uh, zit erop. Erik Breukink is uh, aan de telefoon... Oh, die gaan we zo, zo even bellen. zullen we eerst even bij NEC Vitesse kijken, want daar is de stand 0-1, meen ik Bas. En, uh, het, zijn, het is een leuke wedstrijd, denk ik, Jazeker, Ja, zeker. NEC is ook in het begin van de tweede helft beter. Er gaat gewisseld worden nu trouwens platje naar de kant en George in het elftal bij de ploeg uit Nijmegen. Vlak voor Rust kreeg Van Eijden nog een enorme kans op de gelijkmaker met een kopbal. terwijl hij volkomen vrij stond, maar hem uiteindelijk niet of meer op zijn eigen knie kotten en naast zag gaan. En meteen na rust ging NEC gewoon verder met een aantal aardige aanvallen. Waarbij Van der Velde een keer mocht schieten. Waarbij Platje een keer mocht schieten. En waarbij Zeefuik een keer mocht schieten. Maar allemaal niet of richting het doel of gestuurd door Piet Veldhuis. Aan de andere kant de man die nu in balbezit is. Boni met een reuze kans uit een Arnhemse counter. Krijgt de bal eigenlijk recht voor het doel op een presenteerblaadje. Maar maait er een beetje langs. Dat gebeurt hem toch niet zo vaak. Deze spits die er al 6 in heeft liggen dit seizoen. En nu probeert Vitesse aan te vallen. Maar loopt Hofs eigenlijk onder het paasje door. Dat komt van Cassia. En zo is deze aanval van Vitesse weer verleden tijd. NEC ligt dus boven. NEC jaagt op een gelijkmaker. Maar voorlopig houdt Vitesse stand en leidt het in Nijmegen met 1-0. Nee, uh... Dat waren de berichten uit Nijmegen van uh, collega Bas Tichelaar. Uh, we zitten nog even uh, uit Vierhout uh, te praten. Want het wielenseizoen uh, zit erop. Gisteren hadden we uh, de laatste wedstrijd. De ronde van Lombardije. Als de bladeren vallen, dan is, uh, is Lombardije aan zet. En dan zit het erop. Ja, dan zit het erop. Het Gaat het... iedereen in een winterslaap? Ja, iedereen sukkelt er een beetje in. Behalve de renners die uh, naar Deep Down Under gegaan zijn... daar zijn een aantal weks, wedstrijdenreeks eigenlijk weer gestart. In Australië. Het, seizoen, het wielenseizoen Australië start nu. Uh, die gaan er eventjes door en die zien dat ook als een uh, ja, twee-weken koers... en dan nog eventjes daar lekker in Australië vakantie ja. houden. Maar voor de rest is toch iedereen wel een beetje klaar met het wielenseizoen. In de zaterdagkanten zag ik uh, uh, gisteren dat er nog wel ingezet werd op Bauke Mollema... Hè? In, de, in, in de ronde van Lombardije. Uh. Hij is niet geworden. Nee, het is niet geworden. Dat was echt een vervelende materiaalpech op een heel verkeerd en slecht moment. Eh, hoe het gebeurt, ja, ketting die over, je, over het blad heen schakelt aan de rechterkant. Dat is een hele vreemde gebeurtenis, maar het, het kan maar zo gebeuren. En dat was voor Bouke wel enorm slecht, want hij, hij was goed. Bas Ziggeler, er is een hoop onrust in Nijmegen. Dubbele rode kaart in de wedstrijd tussen NEC en Vitesse. Als het wat uh, ontspoort, Wiedemeyer na een uh, ruzietje op het veld dat ontstaat... Met van NEC Conboy de verdediger en Chanturia de aanvaller van Vitesse. Die hangen elkaar nogal om de schouder. Gaan vervolgens met de borst vooruit tegen elkaar staan om nog wat na te praten over dat voorval. Dan heb ik de indruk dat Conboy een soort slaande beweging maakt naar Chanturia. En dan is de maat vol en zegt de scheidsrechter merkwaardig gewijs ik geef ze allebei rood. Dat had ik niet verwacht want Chanturia heeft wel zeker zich gemengd in die strijd. Maar maakte geen slaande beweging. Dat heb ik niet gezien. Dat deed Comboy wel. Dat hij naar de kant gaat vind ik niet verrassend. Dat Chanturia naar de kant gaat vind ik wel verrassend. En ik denk dat Wiedemeijen daar een grote fout begaat. 10 tegen 10. Zo gaan we verder in Nijmegen naar deze dubbele rode kaart bij NEC Vitesse. Waar Vitesse voor de duidelijkheid dus nog altijd met 1-0 voor staat. Maar ik eh, vermoed dat het slotstuk van deze wedstrijd... half uur nog bol gaat staan van, van alles en nog wat. Aard Vierhouten, eh, profielrenner tussen 1996 en 2009... Uh, je had het net even over Bauke Mollema, uh, materiaalpech in de ronde van Lombardije, kansen, kansen verkeken ja, en dan zit het seizoen erop uh, en geen winterslaap of wel uh, daar hadden we het uh, geloof ik over Ja, nee, zeker een winterslaap voor, voor alle jongens die tot en met uh, Lombarda wordt hij ook wel genoemd, de klassieker doorrijden en dan eventjes uh, de gas van, de, van alles af, even de druk eraf... Even, even prettig thuis op de bank zitten en niet hoeven te trainen... en geen wedstrijddruk meer. En dat is wel heel erg prettig en heel erg noodzakelijk. Want als je tot en met gisteren nog bezig bent op de, op de weg... in het wielerseizoen, dan is een seizoen heel lang. Hè? Het begint al ja. eind januari, februari, begin februari, tot aan nu. En dan met pieken en dalen zo'n seizoen doorlopen. En ze Bouken en de Tour de France en de Ronde van Spanje en het WK... En Lombardij, dat is wel een enorm seizoen. En dan is het ook wel uh, heel erg noodzakelijk dat hij ja, is neemt. Hoe voelt dat voor een renner? Als maar op reis, uh, zelden thuis, uh, misschien uh, vrouw en kind uh, uh, daar. Ja, dat is een, uh, een, een hele aparte gewaarwording. Omdat je op een gegeven moment, op het moment dat je thuis komt... weer in een andere wereld terechtkomt. En op het moment dat je naar de koers gaat en bent... dan zit je in een bepaald... Hm een uh, tunnel waar, waar dingen aangereikt worden... Waar, waar je verzorgd wordt, waar met je meegedacht wordt... en waar je zelf met een bepaald doel bezig bent. Op het moment dat je thuis komt, dan moet je of de luien verschonen... Mm. of het uh, boterhammetje smeren en ja. het boterhammetje vullen. Het is een heel andere wereld. Ja, en dan, uh, dan sociale je... verplichtingen heb je ja, ineens, ja, hè? Ja, precies. Dan... Wat je mist veel, neem ik aan. Wat heb jij bijvoorbeeld gemist? Kun je een voorbeeld geven? Ja, te, te gewoon het opgroeien van je kinderen. Wat, wat met horten en stoten gaat, ja. en niet in een geleidelijke fase. En dat je toch wel geneigd bent iets te gauw toegevelijk te zijn. En dan, ah, euh, wordt de kleine verwend. Ja, dan is, dan is dat gedrag wel heel erg dichtbij. En dan dus, zit dat, moeder met de brok en jij, jij zit in de Ronde van Spanje. Precies, en <laughs> dan ben je, ben je soms wel eens een beetje te bemoeizuchtig ja. achter dat gebied. Maar ja, het, is, het zijn onderdelen van, uh, van, van het topsport bestaan... wat, wat wel degelijk een uh, af en toe echt in een lastig pakket brengt. Ja. Erik Breukink, goedemiddag. Goedemiddag. De technische man van de Raboploeg, het seizoen zit erop. Wat is de overheersende indruk uh, nu, uh, nu de deur even, laten we zeggen, op slot kan? God, als we het hele seizoen moeten nou, gaan Nou, in een paar zinnen. <laughs> uh, ja, we hebben met uh, een hoop talenten mooie dingen gezien. En dan natuurlijk ik op uh, Mollema, Grijswijk en ook Geesink... Uh, we hebben ook wat dieptepunten gehad, dus het is een wisselend seizoen, zeg maar, als ik het kort moet samenvatten. Uh, ja. uh, Mollema goed in Spanje, groene trui, puntenklassement, vierde eind, uh, eindklassement. En uh, Robert Geesink, die uh, een beetje uh, ging, uh, ging uh, mokken tegen de pers dat ze, dat ze dachten dat hij een watje was. Hoe krijg je hem weer op topniveau? Nou, kijk. Uh... Ik hoor alleen nog, nou, kijk, maar. Of dan Erik Breukink. Uh, maar oh, daar goed. is hij weer. Nee, dit klinkt toch hard uh, als uh, exitbreuking. Ja, het rommelde wat op de lijn. Wat dacht jij uh, als je het seizoen in vogelvlucht uh, terugziet? Nou, nou, Erik verwoordt het goed, pieken en dalen. En, ja. en, en met pieken, de jongens die, die laten zien dat ze wel degelijk wat waard zijn in grote rondes. En dat is al op zich een, een, dat is een enorm overschot nu in Nederland gaande, dat wat we helemaal niet gewend zijn... Nee. Dat, uh, dat zowel in de ronde van Italië of de Tour of Spanje... dat we gewoon Nederlanders in de top tien van het algemeen klassement bezig zijn. En dan niet één, maar zelfs meerdere. Dus dat is wel heel bijzonder. En daarin, daarin zijn zeker de pieken gehaald bij de Raambank. En ik denk ja. dat het, het, grootste, ja, het grootste probleem... Uh, wat zij hebben met, met hun eigen kopman, Robert Geesink. Ja. Dat is wel heel erg jammer. En dat, dat sluit helemaal in mijn uur af met, met jammer, dat gebro ja. gebroken benen aan het eind van het seizoen. Ja, ja dat is uh, vlek op vlek, zeg maar. En dat is het moeilijkste voor Robert om hier weer uh, ja. sterk oh, uit te komen. Ja, ja. Erik Breukink, uh, terug uh, wat de lijn uh, viel even weg. Hoe, hoe, gaat, uh, ja. hoe gaat de ploeg dat voor elkaar krijgen om Robert Geesink weer op topniveau uh, terug te brengen? Nou, goed, we gaan eerst. Uh, hij is nu bezig in een uh, revalidatie, natuurlijk, naar die beenbreuk. Uh, dat, dat gaat uh, voorlopig allemaal naar wens. Dan moet hij weer eerst uh, gewoon zijn eerste trainingen kunnen gaan doen. En dan langzaam opbouwen. En uh, ja. ja, hij moet niet meer achteruit kijken en vooruit kijken. Hij weet dat, het, uh, dat hij zelf een goede renner is. En uh, gewoon heel veel aandacht aan geven en uh, heel intensief mee, mee aan de slag gaan. Ja. En vanmiddag is de presentatie van de Giro. Ga je daar nog heen? Ja, ik sta nu voor, uh, voor de ingang, om uh, naar binnen te gaan. En wat verwacht je ervan, van uh, de presentatie? Uh, nou, Italianen kennen ze we er wel een mooie show van maken. Ja. Um, we hebben al een beetje een idee gekregen van hoe de, hoe de Giro eruit gaat zien. Uh, het zou minder lastig zijn dan uh, verleden, jaar, maar het kan ook niet veel lastiger. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja... Nou, een mooie, mooie ronde zeg. Goed. Nou, Ik wens je een mooie middag en, uh, en bedankt uh, voor deze uitleg. We gaan naar de, de godvaders van de Nederlandse sportverslaggeving. Eddie en Evert. Het was met me weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Met Evert. Goedemiddag, Eddie. Hey... Want hoe was je tripje naar de BBC? Het uh, tripje op zich was helemaal goed. Uh, gastvrije Engelsen, maar ja, de, de terugreizen. Ik had een, uh, een vliegtuigstoel met zo weinig beenruimte... dat mijn hele knie nu uh, aan puin ligt en ik helemaal immobiel ben. Ik zal de maatschappij maar niet noemen, omdat het te KLM was. En uh, nu zit je dus op de stoel en geen voetbalwedstrijden bezocht? Geen voetbalwedstrijden bezocht, maar ik heb nu dus wel Ajax AZ gisteren gezien. Heb jij die uh, al teruggekeken? Ja, jij bedoelt die penalty, wel of niet? Ik bedoel die penalty en ik bedoel niet een penalty, want uh, het, het was er buiten als het al een overtreding was. Ja, maar Kuipers heeft keurig uitgelegd dat een overtreding die er buiten ingezet wordt en die eindigt in het strafschopgebied, dat het dan wel een strafschop is. Ja, nou, hij, hij kan maar wat. Uh, trouwens, vorige week, want toen was ik in Engeland... Toen heeft hij Wales ook met dezelfde makkelijk gegeven strafschop op het paard gezet tegen Zwitserland. En dat heeft Zwitserland de play-offs voor het EK gekost. Dus het gaat echt niet goed. Dus jij denkt dat Kuipers dus tegen Zwitserland, dat hij dan niet genomineerd wordt voor het EK volgend jaar? Want Zwitserland is blatter. Uh, Zwitserland is blatter, dus je kan uh, beter tegen Andorra of tegen uh, Litouwen uh, uh, een penalty geven dan tegen Zwitserland. zeg. Weer geen Nederlandse scheidsrechter dus op het EK. Nee, de, ja, natuurlijk uh, alle tijd om afgelopen nacht naar het honkbal te kijken. De, de WK-finale nederland cuba Ja, heb ik ook uh, gedaan, geprobeerd. En toen ik om twee uur naar bed ging, was uh, de tussenstand alle honken gestolen en nog geen arrestaties. Nou, maar 2-1 knap hoor, dat ze gewonnen hebben. Vind ik echt knap. Nee, is ook uh, hartstikke knap, want uh, honkbal is in Nederland zo'n kleine sport... dat ze uh, moeite genoeg hebben om een nationale ploeg op de been te krijgen. Ook nog naar de turn kijken, wat een gedoe allemaal. Hè. Weer allemaal net niet. Zonderland niet, Van Gelder niet, Bammers niet. Ja, met name voor Zonderland vind ik dat toch wel uh, een beetje dramatisch en een beetje zielig. Want dat is toch wel een, uh, een uh, icoon en een toonbeeld uh, voor, die, voor die turnsport. Die natuurlijk veel mondialer is trouwens dan het honkballen. Ja, uh, le leuke Friese jongens, zonder over Friesland gesproken. Sven Kramer heeft weer geschaat en gewonnen. Uh, ja, uh, ik zag wel vijf toeschouwers langs de baan, want uh, waar, waar hebben we het over in deze tijd? Uh, nou, de mussen vallen net niet van het dak, maar dan gaan we toch ook niet met schaatsen bezig zijn, hè? Nee, oké. Okay. Hey, dan houden we ons maar bezig met uh, Europa Cup voetbal. Uh, Ajax speelt tegen Zagreb. en uh, de drie Nederlandse clubs spelen donderdag in de Europa League. Zullen we daar eens een wetje over opzetten? Ja, maar niet over Ajax, want daar ben ik nee, okay. niet zo positief over en ik wil eigenlijk iets positiefs doen. Dus, uh, weet je wat? Ja? Ik zeg dat ze alle drie winnen. Ik zeg van niet. Staat. Oké. Okay. Wedden met Eddie en Evert, dat kan als u denkt, ik wil, ik wil ook wel meewedden. Mooie prijs winnen. deperstribune.nl. Aard Vierhouten, ga je nu nog op de fiets op, op zo'n vrije zondag? Ben je nog een fietser? Ik ben nog steeds een fietser. Ja? Ja, ja. Ik uh, verzorg ook veel uh, wielerclinics uh, voor bedrijven, maar ook voor particulieren. En daar geniet ik de volle, de, ja, met volle teugen van het fietsen ja. zelf. En uh, stap met regelmaat zelf nog op de fiets. En je net Erik Breukink, gaat naar de pres, uh, presentatie van de Giro. Uh, en, uh, jij had eigenlijk iets willen vragen. Ja, ik had willen vragen van welke Nederlander, Nederlander hij nou ging meenemen. Omdat natuurlijk met Bouke, Steven ja. Kruiswijk en, en, en Robert Geesink ja, die willen allemaal de toer rijden, dus ik ben benieuwd hoe het programma eruit gaat zien voor, voor Nederlandse renners in aanloop naar de toer en, en ja, welke, ronde de, welke grote ronde de juiste Nederlandse Want Je hebt ook een paar krijgen. keer in de toer gezeten, hè? Niet altijd even succesvol. Nee, uh, ja, drie ups, heb en, je ja, ja, ups ja, en downs. Ja, ups en downs. Drie toers. Dat is wel het heilige de heilige, denk ik. Voor een wielrenner. Ja, dat is het absolute ja. platform waar je wil etaleren, waar je wil laten zien, waar je wil laten zien wat je als als renner, wielder, wielrenner in je mars hebt en de. Ja, daar gaat altijd het heilige vuur wel naar uit. Ja, en is dan nog van uh, belang hoe het schema is van zo'n Tour? Of je uh, over de Alpen naar de Pyreneeën gaat of juist tegen de, de klok in? Nou, voor, voor mij, degene die dus ondersteunende renner in een ploeg... en, en, en renner voor de sprinter, maakt het uh, geen reet uit. Of het nou Alpen zijn of Pyrenees, <laughs> fietsen, Ze zijn allemaal lastig, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. Goed, nou... Je kijkt er lachend op terug. Dank dat je hier was. Aard Vierhouten en een mooie zondag. U kunt reageren natuurlijk uh, altijd op uh, deperstribune.nl... of uh, hashtag uh, perstribune, dan uh, komt het ook wel goed. Veel plezier bij de collega's van langs de Lijn. Een mooie zondag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Dit is Hilversum 1. NCRW. Hier en nu. Heen ze pakken. Wat is er? Wat nou? Wat ben je nou? Wat nou? Luisteraars, goeiemiddag. De anti-apartheidsbeweging Nederland vindt... Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Publiek op de banken. Negen de inningen zijn al twee man uit...